Uur. Het is Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Duitse verpleger heeft bekend dat hij zeker 100 patiënten heeft vermoord. Niels Heugel is al veroordeeld tot levenslang voor twee moorden en twee pogingen tot doodslag. Nu staat hij terecht voor 100 andere moorden. Hij spoot bij zeker honderd patiënten een medicijn in... dat ernstige hartritmestoornissen... en een plotselinge bloeddrukdaling kan veroorzaken. Heugel hoopte als reddende engel te worden gezien... als de reanimatie lukte. De man van 41 kon in de ziekenhuizen waar hij werkte... jarenlang zijn gang gaan... totdat hij in 2005 op heterdaad werd betrapt... en werd veroordeeld voor twee moorden. In de gevangenis schepte hij op dat hij zeker 50 mensen had vermoord... en daarna was gestopt met tellen. In Zeeland heeft de politie ingegrepen bij een WhatsApp-groep... waarin scholieren elkaar aanspoorden tot vechtpartijen. Ze kregen een bericht waarin de politie hen opriep uit de groep te stappen. Deden ze dat niet, dan zou de politie even langskomen. Laatste tijd waren er vechtpartijen op middelbare scholen op Walgeren meldt Omroep Zeeland. Als de leerlingen via sociale media geweld blijven uitlokken... worden ze strafrechtelijk vervolgd, schrijft de politie. De autoriteit Persoonsgegevens legt uitkeringsinstantie UWV een dwangsom op... omdat de veiligheid van het digitale werkgeversportaal te wensen overlaat. Via dat portaal kunnen werkgevers de gegevens over het ziekteverzuim invoeren. De uitkeringsinstantie krijgt een jaar de tijd om de beveiliging op te schroeven. Gebeurt dat niet, dan moet per maand een dwangsom van 150.000 euro worden betaald... met een maximum van 9 ton. Het weer zwaar bewolkt, het wordt tijdelijk wat droger... maar vanmiddag gaat het weer regenen en hard waaien... met kans op windstoten. Het is eerst vrij kil, een graad of zes. Vanavond wordt het ongeveer tien graden. Morgen nog een enkele bui en een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat 20 kilometer file in Noord-Holland. Een aantal files zorgen voor 5 minuten oponthoud. Wat meer opvalt is de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Apeldoorn en Breukelen 7 kilometer file en ruim een half uur vertraging. En het is de nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn nog drie rijstroken dicht. Omrijden kan via de A1 en de A27. Volg dan eerst de borden richting Hengelo. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. De vijf minuten van Psychic. I like in start. heel snel, dan gaan we beginnen. Heel snel, ze moesten op school reizen. Uh, en, en die kinderen van die leeftijd, 10, 11 jaar, willen paintballen, gamen, Maar ze moesten van juf Lobke naar de Vlindertuin. De dag daarvoor hadden ze verplicht meegedaan aan de Nationale Vlinderteldag. Dat bestaat in dit land. Mag ik er één ding over zeggen, dames en heren? Ja. En let op, ik ben een hele nette kapitein, maar wat ik nou ga zeggen is niet mals. Ja. Er zijn ook kinderen in de zaal, ook gelovige mensen. Doe mijn oortje even dicht, ook zo meteen in die slemming van het balkon duiken. Gewoon blijven zitten. Ja, nu is toch haha, maar straks is... Het... Oh, ja. Wat ga ik nu zeggen? Ik ga nou iets zeggen over de Nationale Vlindertal. Ik Heb je gewaarschuwd? Wat ga nu zeggen over de Nationale Vlinderdag? Ik ga nu zeggen. Baron. Schiet op die kutvlinders. Ah. Ja, ik heb hekel aan vlinders. Ik vind van die nerveuze, drukke adhd huftetjes En Ze kunnen best rustig zijn, man. Want vroeger waren rupsen. Hoe kun je nou van zo rustig zo druk worden? Ik ben nooit rustig geweest. Nee, man. Ik werd geboren. Het was meteen... Uh... Wij zijn mijn ouders. Wij wonen. Wij zien gezellig. Ja, het ergste is, is dat ik thuis te repeteren <lacht> Dat ik nu in een dwangbuis ben afgevoerd, is een godswonder. Het ziekenhuis waar ik ben geboren is na mijn geboorte nog drie jaar van slag geweest. <lacht> en toen in hetzelfde ziekenhuis daarna Jochemij werd geboren, zijn ze dichtgegaan. Klaar! <lacht> Twee. <lacht> Twee was te veel. Nou! Even, even afvraag. we waren met twee bussen, moet ik even vertellen, twee bussen waren we en het speelde graag in noord oost -Groningen. Nou, wij met t, t, t, twee bussen met kinderen naar die vlindertuin. Nou, daar werd één groot drama, overal stukken vlinden, vreselijk. Sommige rups staat gewoon een knoop in, vreselijk. Oh. Is je, jongen nu? Kom maar naar huis, allemaal gauw weg. Dit wordt helemaal niks. Vijf, dus. En moet ik bij zeggen, ik had de leiding over bus 1 en de moeder, Tilly, had de leiding over bus 2. Tilly is trouwens een BDV, een bewust dikke vrouw. <lacht> ja, ze hebben niet allemaal last van de schildklier hoor. Hallo. Ik had een gezicht van Tilly had ik nog nooit gezien. Hing altijd de zak chips overheen, Die, ko Die kocht een zak lijst, scheurde hem open en dan... oh, nou. in, ieder geval... in ieder geval zie ik in de spiegel van mijn bus zie ik, uh, bus 2 knipperen. He, dus ik, ik, zeg mijn, uh, ik zeg tegen mijn chauffeur: zeg maar aan de kant, want er is gezeik. Nou, inderdaad, ik zie bus 2 stoppen. En ik zie dat, uh, nou, dat uh, Tilly uit de bus stapt. Uh, uh, free Tilly, en, uh... I'll be back. Tilly loopt op onze bus. Tilly klopt op onze bus. Bij mijn 25 man die bus weer rechtop gezet. Gedoe, gedoe, gedoe. En daar stond Tilly. Ik zei, Tilly, wat is het? Ach man, ik heb auto-hobbaard. Nou Heerlijk, hè, weer thuis. <laughs> ik heb auto-hobbaard, nou bergers. Zal ik het vertellen? Ik zie jou van schrijven. Lukt niet, hè? Oh. Toen wij hier vanmorgen naartoe reden, vanaf schools, Had ik in de bus 40 kinders. Ik heb 90 geteld, ik heb daarna alleen 30. Ik zei, hoe kan dat, Orca? Hoe kan dat? Nou ja, we gingen even rijden. Ah, we waren ja, toch al weg, ja. Toen dacht ik, een blikje drinken. Een boterhammetje. En toen tellen. Ik zei, dat moet net andersom. Bad. Het is eerst cellen. Dan een blikje drinken. En de boterhammetje. zou ik in jouw geval niet doen. Ik zeg: ga maar weg, maar heb ik ook nog? Weet je wat lopen wij Maar Wat is daar dan? Ze Lopen wij en kwijt Nou, vangrillen opzij en dan En ze ging verder en het werd heel klein stipje. Wat is daar dan? Ze Tilly, één dingetje. Uh, verder, verder, verder. Ga maar, ga maar. toen het heel klein stipje was, zei er in mijn chauffeur: gas. Dag jullie, Je hoeft niet dit. Oh, wacht even, wacht even, wacht even. Oh, alala. Het was de onafholbare bedvisser uh, over het schoolreisje uh, naar de vlindertuin. En uh, ja, nou ja, mijn uh, vijf minuten probeer ik dus een beetje te vullen met de lach. En dat is wel geslaagd in dit geval. Ik ben een grote fan van Bert Visser. En er zullen er heel veel zijn die mij... die dat niet zijn. Ik vind hem leuk. Couldn't dance, didn't even want me around. And now I'm back to let Tell you know, let know I can really shake him down. So now Now I, I can mash potato I can do the twist, I can do the twist. Mm, Tell me baby But do, like like do you like it like this? Tell me, tell me, tell me Now that I can dance Watch me now Work, work I work it out, baby Work, work I'm driving you crazy Work, work mm, you're getting kinda cold now Work, work, work. We're stuck in this song now Work, work Come on, come on now Work, work I'm gonna drive you crazy work. Mash potato. I, can mash potato. I can do the twist I can do the twist Well now tell me baby Tell me baby Do you like it like this Do you like it like this Tell me Tell me Work, work, And drive you crazy. Work, work, oh, you're getting kind of cold now. Work, work, With just a little bit of soul now, work, work, oh, you're getting kind of bold now. Work, work, Why don't you walk it out, baby? I can mash potato. I can the I can do the twist. I can do the twist. Well, the tell me, baby. Tell Like Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me, tell me Dan zouden sommigen zeggen van, oh, dat is zeker een remake. Ja, dat is het inderdaad. Maar niet van de oorspronkelijke hit van The Contours. Weet jij nou wie dit was of niet? Uh, nee. Weet je dat niet? Nee. Oh, dat je het niet herkent. Nee. Nou, het is natuurlijk een heel oud hitje uit de jaren 60, begin jaren 60, Do You Love Me van The Contours. En dit was een meneer, ja, die wij kennen van een toch wel vrij stevige hardrockband. Een heel herige hardrockband. Ja. Hè? En die zich dus nu hiermee hield. Ja, de man heeft ook nog eens een hoofdrol gespeeld in Jesus Christ Superstar. Dat ook nog, heeft hij ook nog eens gedaan. Maar hij kan dus ook dit. Het ging om Ian Gillen. Oh. <laughs> nou, dat had ik er niet, uh, niet aan gehoord. Ja, Ian Gillen dus, de liedzanger van uh, Deep Purple. En uh, nou, die daar denkt, ik ga gewoon zijn een oud hitje opnemen. Heel gezellig. Do You Love Me? Zo heette het. En dat is dan weer leuk. Artiest in het licht. Ja, de keuze van Angela. Ja. Ja. Grace Slick. Ze is 79 geworden vandaag ...uit de zogenaamde West Coast periode. De flower power tijd natuurlijk, de Jefferson Airplane. Ja. En uh, daar was Grace Slick de, uh, de frontvrouw van, artiestennaam van... ...zij heette oorspronkelijk Grace Wing. En uh, zij werd geboren in Evanston in Illinois... Op 30 oktober 1939, dus ze is maar liefst 79 geworden vandaag Amerikaanse zangeres. En ze is het meest bekend natuurlijk als de zangeres van de rockband Jefferson Airplane. Vanaf 1974 Jefferson Starship en vanaf 1985 Starship. Uh, mevrouw Grace begon in 1974, uh, 1964 wel goed zeggen, uh, met haar echtgenoot uh, Jerry Slick... de band Great Society. En in 1966 werd zij zangeres bij Jefferson Airplane. En in jaren 60 had Jefferson Airplane twee grote hits... met White Rabbit, die u hoorde... en uh, geschreven door Grace Slick zelf... en Somebody to Love. En dat werd weer geschreven door haar zwager Darby Slick... De bekendheid van deze nummers werd later niet meer overgeëvenaard. En samen met Paul Kantner, de vader van haar dochter China, maakte Grace Slick in 1971 het album Sunfighter. En nadat Jefferson Airplane in 1973 uit elkaar ging... maakte Slick nog een album samen met Paul Kantner en David Freiberg... Eh, Baron from Tall Booth en The Chrome Nun... De Chromenon. De nou, 1973 dus. En het jaar daarop maakte ze haar eerste soloalbum Manhole. 1974 ging ze verder met Jefferson Starship. En met deze band had ze nog enkele top 40 hits. En vooral in Amerika was de band zeer succesvol. In 1980 scoorde ze uh, een hit in de Nederlandse top 40 nummer 12... met het lied Seasons van het album Dreams. Het jaar daarop maakte ze het uh, hardrockalbum Welcome to the Wrecking Ball. En uh, het Sint-pop-album Software uit 1984 was haar laatste soloalbum. En ze hadden natuurlijk ook nog een grote hit met... We built this city on rock Roll, ja, ja, ook dat nog. Maar dat was de... de, de, de, de, de Starship. Ja. Goed, nou bent u weer geheel op de hoogte. Soon lay down, lay down the song you strung And rest yourself neath the strength of strings No voice can hope to hum struck by the sounds Before the sun, I knew the night had gone And a morning breeze like a bugle blew Against the drums of dawn Lay down your weary to Lay down, lay down the song you strum And rest yourself, need the strength, of strength Like symbols clashed against the rocks and sands. Lay down your weary tune, lay down, lay down your song strong, and rest yourself neath the strength of strings. No voice can hold. Sang, and it asked for no applause. The last of the leaves fell from the trees and clung to a new love's breast. The branches And I watched its winding strum The water smooth ran like a hymn And like a harp it hummed Lay down your weary tune Lay down, lay down the song you strung And rest yourself beneath the strength of strings No voice can hold Tim O'Brien was de zangerd en het nummer heette 'Lay Down Your Weary Tune'. Nou, een prachtig liedje, dus beetje Iers, zou ik maar zeggen, hè? Toch? Ja, dat is op zich ook wel weer lekker. Hey, het nummer 'Woodstock' dat kennen we natuurlijk ook in diverse versies, onder andere van Southern Comfort, onder andere van Crosby, Stills, Nash en Young, en natuurlijk de originele versie. Van uh, Joni Mitchell, want die schreef het. En uh, weet je wat nou zo leuk is? Dat David Crosby, uh, die man van Crosby, Stills, Nash Young, dus, die heeft het gewoon opnieuw opgenomen. Ja, ja. ja. en dan klinkt het zo. Het is echt heel mooi, dit. David Crosby, Woodstock. Well, I came upon a child of God. He was walking alone. She told me. Well, I'm going down to Yasgus farm. Gonna join in a rock and roll band. Gonna get back to the land and set my soul free. We are stars. I saw the bomber riding shotgun in the sky Turning into butterflies above our nation We are stuck in de versie van dit oude liedje over het meest iconische, iconische popfestival... dat de wereld ooit gekend heeft, Woodstock. 500.000 mensen waren er aanwezig. Drie dagen peace, love en music op een weiland in de Amerikaanse staat New York... nabij het dorpje Woodstock, daarom heet het ook zo... En uh, dat was echt een... een het was een chaos dat we niet weten. Wat een bende het daar was. Uh, onder andere ook door, door heel slecht weer. Regenbuien, donderbuien. Noem het allemaal maar op. Maar wel iconisch natuurlijk door de artiesten die erop traden. En David Crosby was er een van. Samen met de maatjes... Uh, van Steven Stills, Graham Nash en Neil Young. Nou. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Joni Mitchell. Crosby, Stills en Nash namen het, en Young namen het ook op. Uh, er was nog een uitvoering van een bandje dat heette Southern Comfort. was ook nog een hietje. En dit is uh, afkomstig van een nieuw album. Dat heet 'Here If You Listen. Van, en dat is dit jaar uitgekomen. En dat is een heel nieuw album dus van David Crosby. Prachtige versie. Wie de zangeres was. Ik kan het u niet vertellen. Ik vermoed dat... Ik vermoed dat het Joni Mitchell is. Maar ik weet het niet zeker. Want de historie vermeldt dat even niet. Uh, dus ik ga dat nog wel even, we gaan dat nog wel even uitzoeken. Wie uh, die zangeres is. Want dat is toch wel belangrijk. Maar ik heb het gevoel dat het Joni Mitchell was. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis. Goed. David Crosby dus. En een prachtige remake van het werkje Woodstock. Yeah. En ik vond het mooi. Ik hoop dat jullie het ook mooi vonden. hè? Vond jij het mooi? Ja, ik vond het mooi. Ja, ik ook. Prachtig. Ja. Heel apart, we gaan naar het nieuws. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. De zware regenval deze ochtend had zoals te verwachten zijn weerslag op de... Op meerdere wegen in de provincie ontstonden files. Rijkswaterstaat spreekt van een recordaantal van dit kalenderjaar. Voor de avond wordt er ook weer een flink wat regen voorspeld... en de verwachting is dan ook dat het tijdens de avondspits... weer op veel plekken vast gaat lopen. Houd u daarom de berichtgeving goed in de gaten... en plan ruim van tevoren een alternatieve route. Huurders die in bussen willen wonen hebben afgelopen jaar een stuk dieper in de badel moeten tasten. Daar is de huurprijs namelijk met bijna 15% toegenomen. En dat is een groot verschil met het provinciale gemiddelde. In Noord-Holland moest een huurder in het derde kwartaal van dit jaar uh, slechts uh, 3,5% meer betalen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de de prijs per vierkante meter is in Noord-Holland een stuk hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Voor een vierkante meter in de provincie betaal je op dit moment 21 euro. En het landelijk gemiddelde uh, ligt op ongeveer 16 euro. De kleinste toename is in Amsterdam, maar daar is de huurprijs al wel heel erg hoog. En in Hoofddorp en Amstelveen daalden de gemiddelde huurprijzen. Bij een zorginstelling aan de Rijksstraatweg in Bennebroek is aan het begin van de avond brand gesticht. Twee personen die rook hadden ingeademd zijn in de ambulance gecontroleerd. Rond een uur vijf ging het brandalarm af nadat er rook uit een waskar kwam. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat een, een van de bewoners de brand vermoedelijk heeft gesticht. En blijkbaar met een sigaret. Liften, nieuwe riptegels voor slechtziener. en een helpende hand bij het in- en uitstappen van de treinen. Station Bloemendaal is een stuk beter toegankelijk geworden voor minder valide. Gisteren zijn de gloednieuwe uh, liften in gebruik genomen. Het is voor mensen met een beperking zo veel makkelijker om op en van de perrons te komen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van reisassistentie. Oftewel mensen die helpen bij het in- en uitstappen... of als begeleiding tussen de liften. Bloemendaal is het 119e uh, gemeente, station... die daar gebruik van maakt. En uh, tot zover de berichten. een kwam een keertje tijd hoor. Omdat je, de, ik had niet door te weten hoe je daar met een rolstoel of, of hoe dan ook... of hoe je daar naar binnen had gemoet. Dat had dus wel niet gekund. Maar goed, het is wel zo. Nou, het ik kon blijkbaar wel. Want ik, de, ik zag iets voorbij komen. Maar dat was een heel gedoe. Ja, precies. En nu is het heel mooi. Ja. En makkelijk. Uh, weet je, ik, ik moet toch even een kleine aanvulling doen. Want uh, over wat we uh, straks hoorden. Over dat uh, woedstok. Want ik zei natuurlijk dat ik dacht dat het Joni Mitchell was. Dat is niet waar. Oh, nee. Ik ga het toch even gaan vertellen, want nu hebben we het toch in het nieuws. Ja. Uh, het album is uh, uitgekomen op, op 26 oktober, dus het is echt nog nagelnieuw. Mm -hmm. En uh, David Crosby heeft het samengemaakt met Becca Stevens, Michael League en Michelle Willis. Nou, dat was dus ook de zangeres. Oké, okay, bent u weer helemaal op de hoogte? ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is bewolkt en er zijn flinke perioden met regen. De noordoostenwind draait uh, via het zuiden uiteindelijk naar het westen. En neemt toe naar vrij krachtig overland en hard aan zee. De temperatuur ligt uh, aanvankelijk rond de 7 graden... maar later, op de dag, loopt het kwik op naar 11 graden. Vanavond is het nog bewolkt en regenachtig. Komende nacht komt het tot een enkele bui... maar tussendoor is het wel droog met opklaringen. De stevige westenwind neemt weer in kracht af en draait naar het zuidwesten... en de temperatuur zakt naar een graad of 7 Morgen schijnt in de ochtend af en toe de zon, maar er is ook nog een buienkans. De buien trekken weg, maar de bewolking blijft wel hangen. Het blijft in de middag wel droog en er waait een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. En het wordt dan 12 graden. Tot zover. I wish that you would just leave. Cause your presence still lingers here. bijna nacht is, dames en heren. Luisteren naar romantische muziek. Wat was het? Dit was uh, Evanescent. Oh. Vorige keer ook al uh, iets van laten horen. Het ja. is een, uh, uh, een, een band uh, afkomstig uit Engeland. Ja. En uh, hun stijl laten opschrijven als uh, een beetje pop-gothic. Ja. Ja, het is niet echt rock, maar het zit er uh, een beetje tegenom. Nou, lekker toch? Ja, en ja. Uh, ze hebben een aantal schitterende ballads ook gemaakt... waarvan dit er één was en dit heette My Immortal. Oké, okay. ja. nou, dankjewel. Helemaal gezellig. Ik vond het mooi. lief. Ik, ja. ik hoop dat de luisteraars het ook mooi vonden. Nou, dat hoop ik. Ja, ja. ja. Dat hopen we dan maar. Het was even zo'n lekker deuntje om weg te dutten. Ja. Een stammodel... Queen of Diamonds. Dat is ook nieuw. Of dit is nieuw, laat ik het zo zeggen. Jawel. En hierna het recept. The casino floor is full of men so fried. Win or lose, we know just how our night ends. Gonna throw it all away. Oh, but suddenly, you draw the queen of diamonds. And everyone around you turns to silence. Never please. Commission Van Tom O'Dell. Een prachtig liedje overigens. En het, eh, het is ook nagelnieuw. Ja, het is allemaal nieuw. En dat is het leuke van dit programma. Wij laten u altijd een mix horen van heel nieuw... maar ook van heel oud. En dat maakt het nou juist zo leuk. Ja. En eh, ja, je hoort hier wel eens dingen... die je overal elders niet hoort. Ja, En dat doen we expres. Ja, dat vinden we gewoon leuk om eens een keer wat anders te draaien... dan wat een ander altijd draait. Goed, oké. Okay. Uh, wat we ook leuk vinden... dat is om u iets te laten eten wat een ander niet eet. Ja, dat kan ook natuurlijk. Nou <lacht> oh ja, dat weet je niet. Nee, nou ja, misschien na vandaag... dat weer zo'n kleine 1500 mensen... dit recept gaan maken. Nou, ja, maar... <lacht> we zouden het wel leuk vinden... als u ooit... als u toch uh, het volgt om... Ja, en toe is eens even ja. wat... Wat, wat feedback te krijgen. Ja. St, of het inderdaad die. het recept st, st, st, van de week. St, st, st, st. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina wwwfacebookcom lunch. Nee, maar dan doe je zelf heen praten natuurlijk. Dat is heel raar. Maar... Nou ja, eh, wat ik dus wilde zeggen is van, nou, een beetje feedback. En inderdaad, wel eens willen weten of het inderdaad lekker was. Ja. Of men het lekker voelt. Ja. ja. Dus laat het ons weten via onze Facebookpagina... waar u ook het komende recept eh, nou, rustig krijg... nog eens even na kunt lezen. www.facebook.com-zandvoort. Ja, en het recept staat ook op uh, de pagina van... Ik. Je mag je zandvoorten voelen als... Oh. Wat, wat leuk nog. voor jou. Daar staat je ook op. Ja, oké. Okay. Ja, daar deel ik hem altijd op. En dan uh, bereik ik uh, toch wat meer zandvoorters. Ja. ja, toch? Zo is het. Goed, we gaan voor vandaag maken een stampot van bakzooi en zoete aardappel. Het is een uh, gerecht voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. Give or take a few minutes zie voor nodig: een kilo zoete aardappelen, geschild en in blokjes, 200 ml melk, warm of 200 ml warme sojamelk, 4 eetlepels boter, 300 gram ontbijtspek in plakjes, 2 uien fijn gesneden, 6 uh, eetlepels ketjapmanis. Uh, ketchup manis. en 2 stronken paksoi fijn gesneden en gewassen. De bereiding gaat als volgt. Kook de aardappelblokjes uh, mag ook. Uh, kook de aardappelblokjes gaar in water met zout. En stamp dit tot een puree met de melk en de boter en houd het warm. Bak ondertussen het ontbijtpek uit tot het krokant is en neem dit uit de pan met een schuimspaan en laat het even uitlekken op keukenpapier. Voeg dan de uien toe aan het bakvet en uh, fruit dit enkele minuten. Dan uh, de ketchup en vier eetlepels ongeveer water toe en laat op een lage stand even sudderen. Schep de pakzooi door de puree en breng op smaak met zout en peper. Verdeel het spek erover uh, en geef er een lepel van de uienjus bij. Ik zou zeggen eet smakelijk. Ah. Er zit hier iemand uh, te fliberen. kwijlen. Ja, het ja, is altijd zo frustrerend. Je zit over de lekkerste dingen te praten en we hebben niks te eten. Nee. Dan loopt het water je, je, je mond. In. Ja, de catering laat nog wel eens wat de mens over je <lacht> Um, nou, in ieder geval, nogmaals, u kunt het terugvinden, het hele recept met plaatje erbij. Op www.facebook.com, schuine En uh, daar kunt u het allemaal nog eens even goed uh, nalezen en zo. Oké. Okay. Ja. Dus als je haast hebt, gewoon maken. De Bee Gees. I'm a man Can't you see what I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 Hitmachine uit de jaren 60 en 70 en 80 natuurlijk, de Bee Gees. En dit was een van hun oudere werkjes. Uh, to love somebody. En dit is wel heel apart. Every day, it's than a roller coaster Love like yours will surely come my way Hey, hey, hey, hey Every day it's a getting faster Everyone said go out and ask her Buddy Holly was het, dat had u natuurlijk al herkend. Ik heb er gisteren ook al iets van gedraaid. Er is een, een teaser op Spotify verschenen. Uh, dus er komt weer een heel albumbaan van uh, de Royal Philharmonic Orchestra. En. Um die hebben dat de laatste tijd al wat vaker uitgehaald. Door gewoon de originele opnames van bepaalde artiesten... Eh, opnieuw eh, te gaan eh, of te gaan begeleiden. Dus de, de, gewoon de originele opnames worden een beetje opgepoetst. Een beetje geremixt en zo, zoals dat tegenwoordig heet. En dan speelt het orkest daar gewoon lekker bij mee. En dan krijg je dus hele nieuwe versies van standards. Nou ja, Billy Holly weet hier natuurlijk zelf niks van. Want die is al 60 jaar dood. Maar eh, ja, dat is 60 jaar alweer. Eh, maar in ieder geval, eh, gisteren liet ik u True Love Ways horen. En dit is natuurlijk Every Day. Nou, wat ons betreft zit het er weer op voor vandaag. Het is twee uur geweest. en We gaan kijken of we met de wind nog richting Bevenwijk kunnen komen. We ja, hadden weer een gok of dat lukt, hè? Het is er genoeg voor. voor het lusten. Morgen ben ik er weer samen met Ron. En we hebben morgen ook gasten in de studio. Hey. Jawel. Uh, die ons iets gaan vertellen over een theatervoorstelling. Dat morgen allemaal. En uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, tot morgen. Hey.